Aan. Kort Korte stapjes, hè? Korte stapjes, maar dat, dat, dat doet Jan vaak, zeker als hij goed is. Um, en die kruising, daar bleef je gewoon doorversnellen. Hij bleef gewoon power, power, power geven. En, de, en ja, die tweede buitenbocht loopt dan zo lekker, omdat je, het is relatief makkelijk in plaats van een binnenbocht. Um, echt een hele, hele goede race voor Jan. Ja. Daniel Craig, nu is dat een echt een uh, geduchte concurrent. Vraag ik ook even aan jou. Um... Hij is tweede op het WK. Sprint werd hij. Uh, Australië. Is uh, ik, vind, ik ken die jongen persoonlijk. Heel leuk, echt een hele leuke jongen. Zeer serieus met zijn sport bezig. En het zou heel gaaf zijn. Uh, zeker voor Australië dat hij, uh, dat hij nog even iets laat zien. Sebastian en Paulien. Hij eh, traint ook mee in Nederland hè, onder leiding van Desley Hill. De coach die we kennen ook uit het uh, inline skater. Die Daniel Gregg die uh, in de buitenbaan gaat starten tegen Yuya Oikawa. Er zijn heel veel Japanners aanwezig. Dit is echt de Japanse afstand. Denk aan Hiroyazu Shimizu in het verleden. Oud-Olympisch kampioen. Of ja, niets, nee. Oud-Olympisch kampioen. Dat blijf je voor je leven. Oikawa altijd in die typerende starthouding. Zo'n beetje met de wimps achter. Oeh, Daniel, oh, -oh. Daniel Die maakt een buikschuiver. Een woederspoentje. Naar een paar meters oh, over en uit oh, voor Danny. Daniel Gregg. En dan gaat Oykewa natuurlijk door. En die opent in 9,54. Dat is ook een uitstekende opening. Dus voor hem sneller dan Jan Smekers was. Maar Oykewa heeft wel vaker moeite met de rondes. Dan is die opening goed, maar dan is de volle ronde minder. Terwijl Daniel Gregg nu met een subgezicht volgens ons lang schaats naar 100 meter. Is Oykewa aan de overzijde al bezig met de buitenbocht. Richting de laatste 100 meter. En als je hem zo ziet schaatsen, denk ik niet dat het zo snel gaat als Jan Smekers. Nee hoor. Die volle ronde is lang niet zo goed als Smekers deed. En hij komt uit in oh joo, joo, 35, 24... Dat levert je dan een hoop in, na zo'n hele goede opening. Zoals Julia Oikawa deed. Ja, Daniel ook Huilend op dit moment op de kruising. Gaat zijn race wel afmaken. Zodat hij in ieder geval dadelijk nog in de tweede serie mag uh, rijden. Maar daar ging dus veel fout, Paulien, na een paar meter. Ja, na een paar meter dan als je dan. Ah, dat is zo, zo. Dit is, dit is het moment waarop je, waarop je wil, ja, wil, wil pieken, wil rijden. Je wil laten zien wat je kan. En, en dan lukt het niet. Een mis. Ja, inderdaad, een, een wolle er zat dan een klein foutje eigenlijk voor de val. Is dat dan dat je zo'n klein foutje wil herstellen ja, waardoor wil je een grotere fout Ja, dat wil je wel En daardoor val je eraf. En uh, ja, valt hij duikt te voorover En hier rijdt hij naar de finish. Ja, en hij weet natuurlijk, ja, hij finest omdat het moet. Zodat hij straks nog een keer net de rit kan neerzetten. En welke ja. laten zien wat hij kan. Maar ja, het is eigenlijk gewoon uh, voor niks natuurlijk meer. Hij heeft in ieder geval uh, niets overgehouden aan zijn val. Maar hij maakte dus een buikschuiver na een aantal passen. Deze Daniel oh. Gregg. Vier ritten nog te gaan. Ja, we horen het hier al. Ja, vertel, vertel maar door, Simon. Want, uh, wat, wat zie je gebeuren? Ja, je ziet het heel goed met zijn schaats. Hij, hij gaat er veel voor over met zijn bovenlichaam en hij loopt eigenlijk achter zijn lijf aan. Hij kan het niet meer corrigeren. Hij kan het niet meer corrigeren. En op een gegeven moment ja, dan val je zo ver naar voren en dan komt een punt in het ijs. En dan zie uh, je ja, die nogmaals in de herhaling. En dan ligt hij op het ijs en dan. Uh, is het voorbij. En je gunt het die jongen zo erg, want hij doet er echt alles voor. Hij is... het vertel hij is verhuisd naar Nederland. Ja, en... hij is in Nederland gewoond. Hij heeft Australië achter zich gelaten. Um, met Desley heel ook heel veel gaan trainen. Met de jongens van die gaan trainen. Die jongen doet zoveel voor zijn sport. En dan gun ja, je hem dit absoluut niet natuurlijk. Ja, nog uh, vier ritten te gaan, daarin de broertjes Mulder natuurlijk. En nu Lopkov tegen Frederiks. Ja, Gossinokki, wat is het spannend, zeg. Je bent bijna al geneigd te denken dat je met de finale bezig bent. Maar die komt strakjes pas. 34-59 Smekens met afstand de beste tot nu toe. Want Tico Iele staat nog steeds tweede op 14e van een seconde van Jan Smekens. Wie had dat een paar jaar geleden durven dromen... toen Nederland helemaal niets voorstelde op de 500 meter. Althans, niet goed genoeg was om echt mee te doen voor de medailles. Maar dat is nu echt wel andere koek. Terwijl er het, ga, het gat in het ijs op dit moment eventjes gemaakt wordt. Achtergelaten door de punt van de schaats van de Australiër Daniel Gregg dus. En geeft ons de gelegenheid dus om even goed in het gezicht te krijgen... van Ronald Mulder, die nu voor ons langs schaatst. Nog een slokje heeft genomen uit een flesje water. Dat neerzet. Dat flesje water glijdt mooi door richting de boarding. Ronald Mulder, dus op het ijzer, zagen hem dus straks in de catacombe. Nou, daar had hij een strak gezicht. Het leek wel een wassen beeld uit. Maar dan Tussauds. Er kon geen grimas vanaf. Hij vertrok niet, verblikte of verbloosde niet. Strak keek hij. Die... Echt secondenlang voor zich uit. Op die manier pepte hij uh, zichzelf op Michel Mulder. De tien minuten oudere broer van Ronald Mulder rijdt er een paar meter achteraan. En lijkt ietsje, uh, Paulien nog even heel kort, lijkt ietsje rustiger. Ja, die is, die is iets, iets ontspannender in zijn gezicht. Maar we zagen net wat hij deed. Hè? Want, want Ronald was wel echt bezig met die rit nog helemaal goed, goed in gedachten te zetten. En goed te weten. Hij wil precies weten wat hij straks moet doen. En dat doen al die mannen nog even. Hè? Dan gaan ze zitten, dan gaan ze race rijden. En uh, ja, dus, dus die, die spanning is er. En Michel is wat dat betreft, vanmorgen zagen we hem inrijden. Kregen we nog een duim. En het, uh, dat, ja, het, het, het voelt bij hem goed, het ziet er goed uit. En hij heeft vertrouwen, want hij laat zoveel zien de laatste... Uh, uh, steeds weer die 34ers uh, in een trainingswedstrijd. Alsof het niets is. Maar ja, het moet hier straks gebeuren. En ook hij heeft natuurlijk gezien dat Jan Smekers 34-59 heeft gereden. Kijk even richting de startlijn. Daar is het uh, gat in het ijs inmiddels gemaakt. En ik zie ook dat het trainingssasje uitgaat bij uh, Tucker Fredericks. Ik dacht even dat het een Japanner was. Totdat ik weer naar het lijstje keek. Want de Amerikanen hebben ook uh, die nieuwe pakken. die zijn ook heel erg zwart. Van een afstandje zo bekeken. Zou je bijna denken dat er een uh, Japanner op het ijs staat. Maar het is wel degelijk de Amerikaan Tucker Fredericks. Frederick's met de handen op de knieën. Hij zet zijn bril... ook fluoriserend geel nog eventjes recht. We kunnen niet in zijn ogen kijken... want hij heeft geen transparante lens in zijn bril... maar echt een, een zonnebril op zijn hoofd. En reken maar dat dadelijk Dakker spreekwoordelijk weer vanaf gaat. Want Dimitri Lopkov staat op het ijs. 33 jaar is hij sinds 2 februari. Hij komt uit Rusland. En hij is natuurlijk een van de outsiders weer voor het podium. Alhoewel, ja, 34,59 van Jan Smekers... ...heeft Lobkov nog niet vaak gedaan op Laagland. Nu staat hij in de starthouding... ...en is ook hij in één keer goed weg... ...tegen de beter gestartte Tucker Fredericks... ...de Amerikaan in de buitenbaan. De man die uh, uh, goede resultaten afwisselt... ...met minder goede resultaten... ...is goed weg hier. Open in 9,63... ...was maar 400ste langzamer... ...dan Jans Smekens was. Le raad goed door die eerste buitenbocht heen. Er zit Dimitri Lobkov op de huid. Hoor. Er zit niet veel tussen. Het is nog maar twee meter. Het is nog maar anderhalve meter. Hij zit er al bijna naast. Iets houdt hij in bij het insnijden van de binnenbocht. Fredericks, houdt hij de bocht. Moet een beetje in nou de halverwege de bocht. Hij komt met een driekwart meter voorsprong op Lopkov. Komt hij daar de bocht uit. Maar ik denk niet dat de tijd van Smekens eraan gaat. 34,59. Nee. Och, nee zeg. Die ronde is niet goed. Die ronde is niet goed. 35,27 voor Tucker Fredericks. Ja, die ronde is niet goed. Die ronde van Smekens. Die was super. Zo moeten we het misschien ook wel zeggen. Maar dat betekent ook dat Tucker Fredericks met 35,27. Dus ook al een behoorlijke achterstand oploopt. Ten opzichte van Jan Smekens. Die dus die 34. 59 noteerde. Ja, en dat kan je maar op zak hebben. Dat verschil van 68 honderdste van een seconde naar dadelijk die tweede serie toe. En uh, Lopkov die was nog langzamer. Dus wat dat betreft kan er een streep door de Russische rekening heen. Maar we krijgen dadelijk in de laatste rit nog Artyom Kuznetsov. Nu de titelverdediger. De man die vier jaar geleden olympisch kampioen werd. Wat verwacht je van Thaibu Mopal? Nou, Modi is wel echt... Dat is een rijder die kan, die kan vaak gewoon twee hele goede stabiele races neerzetten. En dan hoeft hij ze niet eens te winnen. Maar dan, uh, dan als hij, omdat hij de, twee, de beste twee neerzet, dan, dan wint hij vaak. En uh, ja, zoals vorig jaar, Jan Smeekers, die de eerste goed reed. En de tweede de slecht. En onze, uh, of Michel Mulder reed toen uh, de tweede won Maar de eerste minder. En het gaat er vandaag om om twee goede races. Twee goede 500 meters neer te zetten. En het is niet voor niks twee keer gereden worden. Want als je binnenstart en de laatste buitenbocht, ja, dan heb je wel altijd niet die laatste vervelende binnenbocht, waardoor je je snelheid kan houden in die laatste ronde. En die tijden verschillen ook echt uh, per twee afstanden. Taibu Mo heeft dadelijk die binnenbocht, die tweede binnenbocht, want de Koreaan 24 jaar oud, start nu buiten. Uh, en dan is hij daar dus in ieder geval al vanaf Georgi Kato uit Japan is de tegenstander. Dat is ook geen misselijke man natuurlijk op de 500 meter. 29 jaar is hij. Want hij won vier jaar geleden het Olympisch brons. Jawel. Toen dus Mo op het podium stond met Kato en met Nagashima was het. Hè? Die stond ertussenin. Die werd toen tweede inderdaad. Kato het brons tegen het goud van vier jaar geleden. Een Aziatisch onderrondje. Georgi Kato. Sympathieke gast uit Japan. Tegen Tijbe Mo. Zoals alle Koreanen. beetje onbenaderbaar voor ons. Westerse journalisten zijn in één keer goed weg. En een betere start voor Mo. Want ook een klein foutje bij Kato, maar die gaat er weer zo hard vandoor. Lijkt wel alsof je Shimizu zo ziet gaat. Hij is iets groter, maar ook zo katachtig. Ook zo fel. En de opening is dan gelijkwaardig. 9,66 of 9,68. Uh, binnen een tiende van een seconde van de opening van Jans Sekens. Kato stapt meer de bocht uit. Dan dat hij echt goed schaats, Dat hij zijwaarts afzet. En Mo lijkt ook een beetje is de slag te moeten komen. Komt ook nog niet helemaal... bij Georgie Kato in de buurt. Kato door de buitenbocht. Mo moet binnen inhouden. In die tweede binnenbocht. Nu komt hij wat beter op stoom. Maar zij aan zij op weg naar de laatste 100 meter. 34,59. Dit de kloptijd. komen ze niet aan. 34,96. Wel een 34-er van Kato. Die verliest van Mo. 34,84. Voor Tyben Mo. Tyben Mo staat dus 25 honderdste... van een seconde al achter... op Jan Smeekens. Kato... 37 honderdste al achter op Jan Smeekens. Na 1500 meter, Paulien. Dit gaat niet om honderdste. Dit gaat bijna om tien. Ja, dit, gaat nou, om dit is echt eh, normaal over 500 meter. Dan wordt er aan het vaak gezegd het gaat om, uh, om honderdste. Maar dit is. Ja, Jan heeft echt goede zaken gedaan bij die eerste 500 meter, hoor. En uh, ja, je zag wel Modi. Zag je een beetje nog in de, op de kruising. Wel de nakater toetrekken. Maar het lukt hem toch niet om die, uh, ja, om die snelheid verder uh, te krijgen. En ja. Dus dan, dan rij je een 34-84. Uh, ja, het is ongeveer een baanrecord wat er stond. Maar Jan die laat zo'n goede 500 meter zien hier. Ja, en wat gaat dan de volgende Nederlander doen? Michel Mulder, 34-31 reed hij in Heerenveen bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Dat is, was en is dus nog steeds een evenaring van de snelste tijd ooit gereden op zeeniveau. Door Jeremy Wotherspoon. Wotherspoon en Mulder de snelste ooit op een baan als dit. 34-31. Tweevoudig wereldkampioen op de sprint, Michel Mulder. Hij was er dus wel in Japan. Daar wilde hij een, want hij vond het een eer om wereldkampioen te zijn. En hij wilde het blijven. Zijn ouders zitten op de tribune. Ja, die gaan eventjes wat zenuwachtige momenten tegemoet. Want in de volgende rit komt tweelingbroer Ronald meteen aan het vertrek. Michel Mulder was erbij vier jaar geleden, maar niet als schaatser. Toen zat hij op de tribune en keek hij naar zijn tweelingbroer Ronald. Zonder accreditatie was hij in Vancouver en hij bedacht zich... Dat overkomt me geen tweede keer. En wat een progressie heeft Michel Mulder sindsdien in vier jaar tijd gemaakt. Neemt het op tegen Nakashima. Het is stil in de Adler Arena. De nummer 2 van de Olympische Spelen van Vancouver is gestart. Tegen Michel Mulder. Kan Mulder doen wat Jan Smekens deed eerder dus. Met die 34,59. Nagashima lijkt me beter weg. Maar Michel Mulder gaat goed mee. Opening 9,53. Om op 9,58. Daarmee zijn ze allebei sneller dan Jan Smekens. Door de eerste binnenbocht. Heen Michel Mulder. Leek ietsje beetje naar achter te trappen. ze nu en dan. Nagashima verkleint ietsje het gat. Maar Michel Mulder moet dat nu in de buitenbal goed zien te houden. Moet die voorsprong houden op Nagashima. De heeft met zijn linkerhand naar het moet, Maar Nagashima zonder door. Hij is in ieder geval langzamer. Komt hij er ook voorbij? Of komt Michiel Mulder terug? 34,59. Dit tijd van Jasmekens. En hier komt een 34,63 34, van Michiel Mulder. Hij heeft de aansluiting met Smekens. 400ste maar langzamer. En 34,78 voor Nagashima. Betekent de Japaner op de derde plaats. Op twee tiende van een seconde. Dat is dus wel een groot verschil. Nederland 1 en Nederland 2 Pauline, Wie had dat een paar jaar geleden durven dromen? Ja, dat is, dat is inderdaad. Maar ja, als je kijkt wat ze ook dit jaar eigenlijk laten, hebben laten zien, dan is het gewoon... Uh... Ja, dan, maar ze, dan, dan staan ze ook, horen ze bij de top eigenlijk van het, van het sprinten. En uh, nu net de wereldkampioen die hier ook weer zo'n race neerzet. En weer een 34er. En weer op, op zo'n manier sterk. Wat viel je en, jou verder technisch op aan het rijden van Michel Mulder? Ja, je ziet ook wel die, die laatste bocht. Die, die, die, die ja, trapt hij echt door. En, die, uh, en dat in vergelijking met uh, Nakashima zag je dat hij een beetje inhield in een paar slaag. En dat is hoor. Je moet hier, elke bocht moet je gewoon volle bak gaan. En, uh, en niet nergens iets laten liggen. Anders ga je hier geen kampioen worden. Hij schaatst voor ons uit, rijdt uit. Even de handen op de knieën. Je ziet dat hij pijn heeft geleden natuurlijk. Al die verzuring in die benen staat nu rechtop. Rood aangelopen gezicht van de inspanning. Neemt hij het applaus vanuit het publiek in ontvangst. En gelijk heeft hij 400ste maar verschil straks tussen Smekens en Michel Mulder. En Nagashima op de derde plaats op twee tiende van die twee Nederlanders. En dan krijgen we nu Ronald Mulder nog en die won ook dit seizoen een wereldbekerwedstrijd. De allereerste in Calgary, 34-41. Daarna op het podium, nog een keer in Calgary. Dat was die tweede omloop. Hij werd tweede in Salt Lake City in het Nederlands record. 34-25. En dan ook nog een keer derde in Astana. Kortom, vier keer op het podium Ronald Mulder. Maar we hoorden het eerder in het voorstelrondje van Steven Dalebout... 500 meters in Japan bij de WK Sprint vielen een beetje tegen. Het WK Sprint waar hij zesde werd. Hij neemt het op tegen Artjom Kuznetsov uit Rusland. Vandaar het kabaalde net. De winnaar van de eerste 500 meter in Astana bij de wereldbekerwedstrijd Aldaar. Outsider dus voor het podium. Erg regelmatig is hij daarna niet meer geweest. Het startschot voor de laatste rit heeft geklonken. Goed weg in één keer. Ronald Mulder. Ook hij dus nu binnen. Ook hij straks in binnen eindigend in die tweede serie. Wat opent Ronald Mulder? Ook 9-5. Nee, 9,6. 9,68 voor hem als opening. Ter over 9,73 voor Koes En nu op de kruising. Dat tempo weer goed uitversnellend. Opbouwend richting die tweede bocht. Hij gaat van binnen naar buiten. Houdt de voorsprong op Koes in stand. Gaat met dezelfde voorsprong de bocht in even de linkerhand richting het huis. Raakt het huis niet aan. Maar komt met voldoende voorsprong uit de buitenbocht. Maar komt hij ook in de buurt van de 34-59. van zijn ploeggenoot Jan Smeekers? Nee, wordt het wel een 34-uber-out? Nee, ook niet. Ook niet. Ronaldo oh ja, wel, net wel. Excuus, 34-97. De klok liep hier eventjes ietsje door in het stadion. Maar springt dan terug naar 34-97. Net wel een 34 er voor Ronald Mulder. Die zesde wordt in deze eerste serie. Alhoewel, hij staat op onze computer als gedeeld vijfde met Kato. Er moet nog gekeken worden naar de duizendsten van een seconde tussen Kato en Ronald Mulder. En die zijn in het voordeel van Kato. Mulder wordt dus zesde. Inderdaad, De balans opmakend. Jan Smekens haalt uit in de eerste serie. 34-59 voor hem. 400ste daarachter. Michel Mulder, 34-63. Dan valt het gat van twee tiende van een seconde naar Nagashima. Tenminste, twee tiende van een seconde. Uh, achterstand op leider Jan Smeekens. 1600 honderdste dus tussen de nummer 2, Michel Mulder. En de nummer 3, Nagashima. Taibemo, de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Vierde op 2500ste. Kato, vijfde. En Ronald Mulder, dus zesde. In honderdsten op 3700ste. -honderdste van Jan Smeekens. En Nico Iele, de verrassende Duitser, zevende op vier e van de seconde van Jan Smekens Paulien, jij wilde wat zeggen? Ja, dan zit Jan Smekens want het, het mooie is... want hij had die under, toch een beetje die underdog-positie. Want iedereen keek naar Michel. En die staat natuurlijk ook, het is zo wel close. Dus het blijft nog steeds spannend voor die tweede rit. Maar hij zet zichzelf wel weer echt eventjes, uh, eventjes voor aan. En, en hier ben ik. En uh, 500 meter gaat hem twee afstanden. En heeft hij vorig jaar heeft hij precies hetzelfde gehad. En wie weet is vorig jaar wel een mooie leerschool geweest voor deze Spelen. En dat zei hij ook vier jaar, of, uh, vorig jaar. Van ja, dat, dan, dan gebeurt het hier, maar het gaat me niet nog een keer gebeuren. Nou Jan. Maar hij zal daar toch ongetwijfeld wel aan terugdenken. Vorig jaar won hij de eerste serie bij de weken afstand op deze baan in 34-80. En ja, sorry voor het woord, maar verkloten hij het bij ja. de start van de tweede omloop. Daar denk je dan toch wel aan terug, hè? Ja, dat denk, ja dat, denk je, maar, de, de, dat denk je aan terug. Maar aan de andere kant is het wel weer zo. Van, hij heeft daar wellicht van geleerd. En, uh, en, en ja, hij laat wel weer zien. Uh, heel het jaar hebben we hem nog niet uh, voor, vooraangezien. En hij staat er nu, nu op dit moment waar het moet gebeuren. En dan laat hij ook zo'n tijd zien. rijdt hier een uh, dikke baanrecord. En ja, straks is het wel spannend. Want al die Nederlandse mannen die hebben straks natuurlijk de laatste binnenbocht. Um, maar hoe hij die bocht ook reed net. Ik, ik vind dat hij een hele goede bocht rijdt. Dus ik hoop dat hij straks in die bocht ook niet, niet te bang wordt dat hij uh, niet voluit kan gaan. Maar hij moet wel natuurlijk die, die snelheid vasthouden. Ja, ik, het wordt heel spannend. Op de afstand waren we... Zeg ik eventjes, nog nooit goud wonnen in de, uh, de 500 meter bij de mannen. Dus staan twee Nederlanders op plaats 1 en 2. Jan Smeekers leidt, 34,59. Hij kijkt op zijn telefoon. Nou, ik ben benieuwd wat daarop berichten op dit moment allemaal binnenstromen. 400ste het verschil tussen hem en Michel Mulder. Nakashima dus derde op twee tiende van de seconde. We gaan even ontladen, even weer rustig worden. En over drie kwartier gaan we weer verder. Simon Kuipers. Je reactie graag. Ja, ontladen, zeker. Ik zit hier met zweethanden ja. uh, in de studio. Dat is lang geleden dat ik zo gezeten heb. Want het is echt, echt reet de spanning. <lacht> <lacht> dit, ja. wordt, dit, dit wordt echt een hele, hele mooie finale straks. Even nu, dit, uh, er zit een uurtje tussen. Ik heb de tijden opgeschreven. Vijf voor vier wordt er weer uh, gestart met de tweede serie. Kwart voor vijf ongeveer, dan echt de grote jongens. Wat moet je doen in zo'n uurtje? Een beetje tot rust komen. Je hebt zoveel spanning. Je hebt, uh, zeker, zeker voor Smeken, zeker voor Mulder. De jongens hebben zich zo opgeladen. Um, en... Dat kost ook heel veel energie. Dus je moet, je moet het weer het even, even, even de stoom uh, afblazen. Dan kun je in de kleedkamer doen. Dan kun je met je coach, met je trainer een beetje, beetje gaan, gaan rondlopen. Of wat grapjes maken als je dat leuk vindt. Uh, even, even weer naar je comfortzone toe. Moet Omdat je ook blijven bewegen, Simon. Een want beetje ik kan me blijven bewegen, dat, ja. Uh, ja. Even op de fiets, even een beetje rondlopen. In de daar benen zitten. Ja, oh, okay. ja, ja, een beetje herstellen. Uh, klein, wat eten, een beetje wat drinken. Uh, om, om Slapen? Had jij het net eventjes over? Ja, niet in de misschien gewoon misschien, van even snel ja. je ogen dicht. Even een klein beetje tot rust komen. Maar Dat is gewoon lekker als je daarna weer... Uh, ja. je warm, ga je weer beginnen met je warming-up. Ja. Oké, okay, ik meldde u al eerder dat we het nieuws van drie uur... Uh, hebben uitgesteld, het NWS -journaal. Dat gaan we nu inhalen. Visite, visite. Een huis vol visite. Om Jok had spontaan een krabpils meegebracht. En daarna kwam joken met de karaoke...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 Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Verfro. Ga naar denkproducties.nl. Dit is Radio 1. Met Robert Meter en Lara Rensen. Straks in Radio Olympiaat. vervolg natuurlijk van de 500 meter bij de mannen. Met uitstekende uitgangsposities voor Smekens en de broertjes Mulder. En de pogingen van de geestelijke gezondheidszorg om de hulp voor kinderen bij de gemeente weg te houden. Eerst het Nationaal met Mark Visser.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 Dit mag je niet onder de pet houden. De regering, de ministers hadden meteen moeten zeggen op 22 november diepe excuses moeten maken. En zeggen we hebben de Tweede Kamer en de burgers van Nederland verkeerd geïnformeerd. SP-kamerlid Van Raak dus. GroenLinksleider Van Ooyik wil nog geen conclusies trekken... en wil eerst morgen met Plasterk debatteren. D66 vindt dat minister Plasterk er een rommeltje van heeft gemaakt. Hij moet morgen echt nog meer uitleggen tijdens het debat, zegt D66. En ook de PVV is ontevreden over de brief. De partij zegt dat de problemen van minister Plasterk... niet kleiner, maar groter zijn geworden. Boekleverancier CB heeft niet meegewerkt aan het reddingsplan van boekwinkelketen Polare, omdat het financiële risico te groot was. Directeur Kotraad van CB. Polare heeft ons gevraagd een miljoenenschuld af te schrijven. En bovendien bleek ons uit de financiële analyses die gemaakt zijn, dat wij geen vertrouwen konden hebben in het plan met betrekking tot de toekomstige betalingen en de toekomstige aflossingen die deel uitmaakten van dat, van dat plan. En het financiële risico daarmee voor CB uh, en daarmee ook voor de uitgevers en de, de sector als, uh, als geheel is uh, daarmee voor ons te groot. De boekenketen maakte vrijdag bekend dat waarschijnlijk morgen uitstel van betaling aanvraagt. Dat is doorgaans de opmaat naar een faillissement. Een zwartrijder heeft afgelopen weekend een medewerker van de NS op het spoor geduwd. De man liep een zware hersenschudding op. De NS-medewerker betrapte de zwartrijder in de trein van Amsterdam naar Haarlem. De jongen kreeg een hoge boete, moest alsnog een kaartje kopen met een kleine toeslag. Op station Sloterdijk kreeg de NS-medewerker een woordenwisseling met de zwartrijder en twee vrienden. Maar toen ging het mis, vertelt de politie. Het er resulteerde erin dat hij hem op een gegeven moment een flinke duw gaf. En die man viel achterover tussen de rails, met zijn hoofd op de rails. En de drie mannen die gingen er wel snel vandoor. De politie is naar de jonge mannen op zoek. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en gaat aangifte doen. De plannen van een Japans stadje om brieven van kamikaze-piloten... tot werelderfgoed te laten verklaren, vallen verkeerd in China. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vindt dat de piloten... die zich in de Tweede Wereldoorlog met hun vliegtuigen te pletter lieten vallen... op Chinese doelen, geen erkenning verdienen. De burgemeester van een zuid japans stadje vindt dat de brieven... het belang van vrede en de ellende van oorlog duidelijk maken... China noemt het een poging om de Japanse militaire geschiedenis te verfraaien. Het is niet de eerste keer dat Japan een omstreden voorstel doet voor de werelderfgoedlijst. Vorig jaar werden fabriekscomplexen aangedragen waar Koreanen dwangarbeid moesten verrichten. Werelderfgoedorganisatie UNESCO heeft daarover nog geen besluit genomen. Voorzitter Meijer van de Duitse Automobilistenvereniging ADAC stapt op. De zusterorganisatie van de AWB kwam een paar weken geleden in opspraak... vanwege geschuimel gesjoemel bij de uitverkiezing van de populairste auto. Meijer wordt verantwoordelijk gehouden voor het schandaal... waarbij de verkiezing van de populairste auto was gemanipuleerd. Schaatser Jan Smekens, Michel Mulder en Ronald Mulder... hebben een uitstekende uitgangspositie neergezet op de eerste 500 meter... Op het ijs van de Adla Arena snelden de Nederlanders naar de eerste, tweede en zesde plek. Zometeen meer daarover. Nu is nog het weer tot slot. Op de meeste plaatsen bewolkt. Af en toe valt er ook wat regen of motregen. En soms schijnt even de zon. Het is een graad of zeven. Morgen wordt het dan een graad of acht. Ook dan is er eerst wat zon, maar later raakt het dan bewolkt. En tegen de avond gaat het regenen. Dennis Boy, wie zit er in de auto naar het schaatsen te luisteren? De mensen op de A2 richting Maastricht. Tussen Budo en Nederweert staan ze stil over drie kilometer door een ongeluk. En het loopt vooral vast bij Rotterdam op de A15 richting Europoort. Voor de Tunnel 6 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Goedemiddag met Incassade, duurwaarders in incasso. We hebben het opgelost met uw klant. Alles is betaald. Kijk, zo werkt Incassade. Doortastend, oplossingsgericht en met resultaat. Dat maakt Incasso voor alle partijen aangenamer. Incassade, deurwaarders en Incasso. Aangenaam. Incassade.nl. Lieve heersbeestje, moet toneren, moet. Giro 1107, moet. Moed.nl, moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl. Radio 1 Uiteraard zo dadelijk het vervolg van de 500 meter. De sprinters hebben even rust, maken zich op voor een tweede rit. Ja, en wat staan Jan Smeekens en Michel Mulder er fantastisch voor? NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. We gaan het allemaal horen in Radio Olympia. Maar eerst eventjes nog naar Rotterdam... waar Jesse hutter vecht voor zijn leven. Voor wat die waard is ook. Ja, dat uh, klopt Lara. Het is uh, 3-2 in de derde set voor de Duitser Michael Berger. Het is een uh, fysieke strijd geworden. Enorm lange rallies van uh, 20 of meer slagen. En ja, in die openingsgame, daar had uh, uh, Huta Galoen echt kansen. Hoor. Een game van meer dan 10 minuten op de service van uh, Berer, De langste game uit de wedstrijd. Uh, Huta Galoen kreeg twee breakpoint points, Maar kon die net niet pakken. Dus ja, het gaat gelijk op. Het is een... Uh, slijtageslag aan het worden. Berer heeft gisteren nog een 6-4 derde set-partij gehad... in de kwalificatie, dus hij is ook nog eens 33 jaar. Je zou zeggen, hij voelt dat misschien meer. Maar ik zie ook Houta Galoen uh, regelmatig naar happen. Dus het gaat om een paar punten in die uh, derde set. Het staat 3-2 voor Berer als uh, Houta Galoen serveert. Het is 4 minuten voor half 4. Of we in het hele land nog psychiatrische zorg aan kinderen en jongeren kunnen bieden is onzeker. Het is zelfs zeer de vraag of voldoende kinderpsychiatrische instellingen 2015 zullen halen. Regels uit een brandbrief die Robert Vermeijeren gestuurd heeft naar de Eerste Kamer. Hij is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie. In de Eerste Kamer wordt morgen namelijk gedebatteerd over de jeugdwet... die de gemeenten verantwoordelijk moet maken voor geestelijke gezondheidszorg aan minderjarigen. Meneer Vermeijeren, goedemiddag. Wat is de reden van uw brandbrief? Ik heb die brief gestuurd omdat de jeugdwet stigmatiserend en discriminerend is. Daarom ook vandaag de publiekscampagne van de patiëntenvereniging de Professionals. Hè, waarom onderscheid maken tussen Thijs met een nierziekte en dan met autisme... die nu beide verzekerd zijn van zorg. Ja. In de toekomst blijft Thijs wel verzekerd van zorg, maar de Daan moet bij de gemeente terecht. Ja. En in mijn brief heb ik tal van voorbeelden gegeven van kinderen die bij ons in behandeling zijn. Ja, kunt u wat specifieker op die voorbeelden ingaan? Bijvoorbeeld schrijf ik in mijn brief over Suzanne, een 40 jarig meisje met ernstige anorexia en autisme. Zij lag op intensieve zorg in het Universitair Ziekenhuis door de gevolgen van levensbedrijvende uithongering. En voor die lichamelijke zorg is ze dus verzekerd, maar voor de psychische zorg moest ze bij de gemeente zijn of Daan. Een twaalfjarige jongen met autisme en ernstige hartafwijking. Door operaties was hij ontzettend getraumatiseerd. Wat we moesten behandelen om volgende operaties mogelijk te maken. Dit valt vanaf 2015 onder het sociale domein. De overheid creëert dus nieuwe schotten. En het zijn zorgen die we eigenlijk intussen al hele vele jaren uiten. Maar meneer van Meijeren, wat me dan nog niet helemaal duidelijk is... is tot wat voor problemen dat eventueel zou kunnen leiden. Die schotten... Maar, nou ja, kijk, de woonplaats van een kind gaat bepalen welke zorg een kind krijgt. 403 gemeentes worden elk 100% verantwoordelijk voor de kosten van hun kinderen. Maar het is misschien ook wel zorg inkloppen. op maat, denk ik dan, meneer Vermeijer. Nog ja, kijk, kijk, het verhaal van een tienjarige Emme met leukemie en een posttraumatische stressstoornis. Hij woont in een andere regio en daar heeft de gemeente zorg in gekocht, niet bij ons. En Emme wil graag zorg bij ons krijgen, omdat hij hier ook voor controle moet komen voor zijn leukemie en mogelijk nog opgenomen worden. Maar hij gaat natuurlijk mogelijk in zijn regio hulp moeten zoeken. Maar ze zal dat betekenen dat ook, ook dat zijn zorg eh, dat die minder goed verzorgd wordt, denk ik? Nou ja, maatwerk wil ook zeggen dat de mensen natuurlijk ten dienste zijn... en ervoor zorgen dat zij zorg kunnen krijgen naar, naar tevredenheid... Eh, waar zij ook naartoe gaan. Dat, dat hoort er ook bij. Ja, op basis waarvan denkt u dan dat dat niet gaat gebeuren? Nou, verder is het ook zo dat gemeenten gaan kraken... onder de onvoorspelbare kosten van gespecialiseerde zorg. Zoals het verhaal van Mo, wat ik vertel. Haar behandeling voor een psychose... in het kader van een neurologische aandoening... kost 140.000 euro op één jaar. Dat is geen uitzondering. Alleen al in mijn instelling zien we jaarlijks... een twintigtal kinderen die meer kosten dan 50.000 euro... niet te vermijden kosten. En niet te voorspellen. Dan gaat de begroting van gemeentes geheel ontwrichten. En daardoor zal het zo zijn... dat ik, ik ben niet bang dat... Gemeenten gemeentes gaan kiezen voor lantaarnpalen in plaats van kinderen. Wel een tegendeel, ik ben bang dat de gemeentes hierdoor... eigenlijk geen lantaarnpalen meer gaan kunnen kopen. Uh -huh. de, nou wordt er ook gezegd dat de geestelijke gezondheidszorg overbehandelt. Dat te veel kinderen die misschien geen geestelijke gezondheidszorg nodig hebben... die nu toch wel krijgen, omdat het vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Denkt u dat dat gaat veranderen met de nieuwe jeugdwet? Kijk, daarvoor zijn we al ook vanuit de GGZ met uh, constructieve voorstellen gekomen. Die ik ook geuit heb, hoe het in de, in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer waar ik mocht gaan. Uh, wat we moeten doen is vooral de eerste lijn versterken. Uh, de wijkteams, in ieder geval opzetten, maar ook de huisarts en de uh, praktijkondersteunende GGZ. Die moeten we versterken zodanig dat zij inderdaad uh, hulp kunnen bieden voor kinderen met uh, lichte en, en milde problematiek. Uh, dat moeten we daar doen, zodanig dat er inderdaad minder kinderen naar de gespecialiseerde zorg gaan. Ja. Maar dat vergt investeren en dat vergt niet een dergelijke. Gigantische organisatorische uh, uh, uh, verandering. Ja, bent u niet een beetje laat en u als beroepsgroep ook een beetje laat? Want morgen is dat debat al over de jeugdwet. Nou, laat. Kijk, ik ben al jaren uh, brieven aan het schrijven. Ik ben ook in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer geweest. En daarnaast zijn er ook uh, ontzettend veel signalen gekomen van de kinderombudsman, van de Landelijke Patiëntenvereniging. De, er is een petitie Zorg over jeugd GGZ... GGZ die intussen door 95.000 mensen ondertekend is, waarvan 60.000 ouders. En daar zijn we dus al heel lang mee bezig. Mm -hmm. Er wordt gewoon niet geluisterd. Mm -hmm. U, U had niet gedacht door. dat de regering hiermee door zou gaan, misschien? Ik denk dat het ook zo is, dat en dat merk ik nu nog bij heel veel van mijn collega's bij het kinderarts. Die zeggen, ja maar dat kan toch niet? Hè? Is het echt waar dat het gaat gebeuren? Dus niemand kan geloven inderdaad dat men ja, de, de, de, de zorg voor iemand als, als, als Thijs met autisme... dat men dat uit de zorgverzekering haalt. Terwijl dat ja, de zorg voordaan met een nierziekte wel in de zorgverzekering houdt. Dat, dat, dat kan, ja, kan men zich niet inbeelden, Dat klopt. Heeft u al reacties gekregen van leden van de Eerste Kamer? Um, ja, mijn brief is... Uh, ...wordt daar pas vandaag naartoe gestuurd... ...dus ik heb nu nog geen reacties gekregen... Mm. ...maar ik, uh, ja, ik weet dat ook heel veel mensen... ...ook anderen ja, verwonderd zijn... over wat er aan het gebeuren is. Ja. Goed, morgen dus een, een belangrijke dag. Zeker voor u. Dank u wel voor uw, uh, voor uw commentaar. Dank u wel. LOS Radio Olympia. Twee minuten over half vier is het ook. Vandaag duiken we in het verleden... ...van de Nederlandse wintersport. En dit keer komen we uit in de jaren twintig... ...van de vorige eeuw. Hey, ja. De Radio Olympia ijstijden. Art en Casey, even het schaatsarchief even van Mannex Koolhaas. Deze keer gaan we terug naar 1926. De KNSB en het NOC hebben dan besloten om twee jaar later... in 1928 voor het eerst schaatsers aan de winterspelen te laten meedoen. Siem Heide, een metselaarsleerling uit het Zuid-Hollandse IJsselmonde... wil daar maar al te graag bij zijn. Maar ja, hoe krijg je een kans... Gelukkig gaat het in januari 1926 vriezen. Als Siem in de krant leest dat in Tilburg het kampioenschap van Noord-Brabant wordt gehouden, moet hij meedoen. Het is de laatste kans om met een goede prestatie in de kernploeg voor het jaar daarna te komen. Met zijn broers Arie en Jan schrijft hij zich in. Er is alleen één probleempje. De wedstrijd wordt op een zondag verreden. Siem Heiden. Zaterdag s'avonds... Dan werden bij ons thuis werden alle schaatsen bij elkaar werden in een kastje gedouwd. En dat kastje ging er zo. Op. Mijn vader had een sleutel en zei, Zondag niet rijden. Dus wij konden niet over die Noren praten. Dat moest allemaal stiekem gebeuren. Wij net eens hadden een, een, een station op Einselmonde waar nou het stadion is. Of dat er een trein ging naar Tilburg. Hij zei: Ja, daar gaan we een trein. Hij zegt: Die gaat om uh, 5 uur 23. Dus morgens vroeg. Nou. Toen voor de man nog twaalf sneeuwen brood klaargemaakt. Dat had mijn zus gedaan, ook helemaal stiekem. Nou, nou toen moeder naar bed ging, even de wekker wezen halen en de wekker gezet. Op eh, tien voor vijf. Maar ja, om tien uur was je wakker en om elf uur was je wakker. Nou, toen dat rotting stilzette, dat ging in, in de donker, ging dat zomaar niet eens. Dus wekker onder de deken, dan bleef hij nog een rammelen. Dus ik ben bovenop die deken staan springen, we een gegeven moment. Stond die wekkerstof? Nee. Toen de raam losgevallen. Nou, wij weg. En dan rijden we langs ons huis heen. En toen slaat die klok vijf uur. En iedere klap die die klok gaf. Nee, dat was een kerkklok. Dan was het net of dat mijn vader. onze rij ik. Ik zeg, oh, maar door fietsen. Want de meis wak. Ja, het fietsen daar negen zet. Ja, dat komt wel zet. ze hier meneer, die halen ze hier niet weg. En wij met het treintje mee. Nou, liep liepen we morgen liepen we al zo om, om een uur of zeven, liepen wij, kwart over zeven, liepen we daar in Tilburg. Waar is de ijsbaan, de, ijs de man? Dan zagen we wel kerels lopen, die kwamen uit de kerk. Nou zeggen tegenwoordig, die, die katholiek is, maar vroeger zeiden dat ze een Rooms waren, hè, Maar die kerels die uit de kerk kwamen, die zeggen, zelden midden. Dus we zeggen, die rotbravers, maar op een gegeven moment kregen we toch een te pakken. En hij zei even, wij moeten een schaatswedstrijd schaatswets gaan rijden, de ijzeren man. Hij, zei, oh, hij zegt, dan moet je zo en Ik zeg, teken het maar op. Hij heeft een briefje getekend. Nou, toen hebben we gelopen van acht tot tegen tien. Toen hadden we de plaats van bestemmingen. Toen kwamen we daar en er stond er zo'n oude kachel, zo'n zo, zo, zo oude ding dat je vroeger op school had. Dat, uh, ik heb zelf hout erin staan gehoor in plaats van kolen en een ketel water opgezet. Ik zei, zeg maar een beetje koffie heb, nou, toen was het kwart voor 11, toen hadden we koffie. En dan begon ik aan die zaak brood, maar dat staat er een meneer. Hij zegt: je kan beter een kop koffie nemen, maar hij zei, maar geen eten. Ja, die vind ik in Daar als ik maar vast twee sneetjes groot heb, dan ik toch opgegeven. Nou, en uiteindelijk kwam ik daar die rijers binnen zitten, en toen kwam het een Boot. En toen kwam ik starten, en toen moest ik rijden tegen Stam, Monnikendam, zo went. Dat was nou, dat ging slecht, maar ik woon. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een, een echte ijsbaan zag met originele bochten. Ik heb er geen foto's van, maar ze staat wel ergens genoteerd. Ja, schaatslegende Siem Heiden in een bijdrage van de schaatshistoricus Marnix Kolaas. En terwijl uh, de heren aan het ontspannen zijn, de heren die de, 500, de eerste 500 meter hebben gereden... Jan Smekens, Michel Mulder onder andere en uh, zijn broer Ronald... Wordt er, um, ja, hoe zit dat eigenlijk, Sebas? Um, geloot of wordt er geshuffeld? Ja, hoe gaat ja, het in weer? werk? hè? gezetteld. Ja, ah. ja, om het zo maar even te zeggen, een prachtig Nederlands woord te gebruiken. <laughs> nee, het is eigenlijk meer een setting, die, die tweede loting. Want het gaat op basis van de binnen- en de buitenbaan uit de eerste serie en het, uh, het klassement. De winnaar van de eerste serie, kortom, Jan Smekens, rijdt altijd in de laatste rit. 34,59. En omdat Michel Mulder, net als Jan Smekens in de eerste serie binnen rijdt Michel Mulder dus de rit daarvoor en neemt Smekens het op tegen de Japanner Kaijiro Nagashima die derde werd in de eerste serie. En rijdt Michel Mulder tegen de nummer 4. toevallig ook, uit de eerste serie, tegen Taibu Mo, de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Ronald Mulder rijdt tegen de pol Arthur Was. Laten we het dan maar even omgekeerd zeggen. Rit 17 straks. Arthur Was tegen Ronald Mulder, rit 18. Nico Iele, de Duitser die het zo goed deed. Tegen Giorgi Kato, rit 19 dus. Thijber Mol, de nummer 4 tegen Ronald Mulder. De nummer 2, daar zit bijna 2 tiende van de. Of daar zit twee van een seconde tussen. 21 honderdste van een seconde. En Kajiro Nagashima tegen Jan Smekens wordt straks de grote finale. Daar zit precies 2 tiende van een seconde tussen. Dat is een hoop tijd. Maar ja, maar ja, maar ja. Je moet het nog maar doen straks. Als al die druk op die rankenschouder zit allemaal tussen een brede goos hoor klein maar breed van stuk van Jan Smeekens, dan moet hij die laatste binnenbocht houden. En wat mij zo opviel, ik ben eigenlijk wel benieuwd... wat Simon Kuipers daar ook van vindt. We zagen Jan Smeekens heel lang met zijn telefoon... toch in zijn handen in de warming-up-ruimte. En dan denk ik, leg die telefoon weg, leg die <lacht> telefoon weg. Bewaar die focus. Of ja, misschien is aan de andere kant Jan Smekens wel iemand... die zich daardoor even kan oppeppen... door wat berichten met misschien wat familieleden, zijn vriendin. Ik weet het niet. Maar ik ben wel eigenlijk wel benieuwd wat Simon Kuipers daarvan vindt. Simon? Die kent hem goed. Oh, uh, je microfoon doet het niet. Ja, ja. nu doet hij het. Misschien was je nog een spelletje aan het spelen dat je even af moest maken. Een Leiden met een korte, korte I. Dubbele woordwaarde. <lacht> <Ja>. <lacht> maar misschien een stukje afleiding voor hem. Uh, ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar is, kan, het kan ook afleiding zijn die negatief uitpakt voor dat je. Want hoe ja, hou je... je die focus vast uh, nu, in, op dit moment? Ja, je mag het wel een beetje loslaten. Het is goed om het een beetje te laten gaan. Maar je wil het niet te veel. Je wil niet te ver uh, uit je focus raken. Want het kost wel heel veel energie om daar weer in terug te ja. komen. Dus je wilt het gewoon een klein beetje, klein beetje loslaten. Een beetje, een beetje rondlopen. Misschien een beetje muziek luisteren. En daarna weer uh, de focus. De ja, knop om. Sebastian, ik weet dat er ooit een droom was dat ze op de Olympische Spelen... de broertjesmulden tegen elkaar zouden ja. rijden. Dat wisten we gisteren al hè, na de eerste loting, omdat ze allebei uh, in de eerste loting ja. in de binnenbaan uh, starten. Sterker nog, ze kwamen wel dat na we elkaar uit de pot, pot, pot zeg maar, om het zo maar even de te, de te zeggen. Pak, ze werden wel ja. na elkaar gelood, maar ja, dat is die regel die er is op de Olympische Spelen dat uh, landgenoten niet tegen elkaar mogen rijden. En dat geldt dan bij de 500 meter alleen voor de eerste serie. Dus als die regel er niet was geweest... hadden ze in ieder geval in de eerste serie wel tegen elkaar gereden. Maar ja, die droom uh, moeten ze dus nu noodgedwongen nog even vier jaar uitstellen. Maar uh, nou, ja, dat is dan niet anders. Simon, je zei net ook eventjes um, in de pauze... dat uh, ze elkaar niet gek moeten gaan maken nu. Uh, wat bedoelde je daarmee? Nou goed, ze gaan natuurlijk terug naar dezelfde kleedkamer. En dan komen ze elkaar tegen. En die jongens kennen elkaar, kennen elkaar door en door. En ga je ook met elkaar praten... En je komt, uh, ja, wellicht dat het misschien te veel afleiding is, of dat je denkt: van, Ja, weet je, ik ga jou echt, echt helemaal aan puin rijden straks en dat je niet te veel gaat focussen op je tegenstander. Is er zulk contact? Zijn ze zo competitief ten opzichte van elkaar? Of, of is het ja, vooral natuurlijk. Ook vriendschappelijk. Je, wil, je wil winnen, bedoel Je mm. er zal best wel een vriendschap zijn tussen de jongens, maar dat gaat tot een zekere hoogte. Ja, je uiteindelijk... hebt wel eens meegemaakt in de kleedkamer dat iemand probeerde oh, je hoofd, worden. Heel veel mentale spelletjes gespeeld hoor, ja, ja. een voorbeeld. Uh, op de manier hoe mensen met even naar elkaar kijken, even, even net even tegen je tas aanlopen. Oh ja, echt? Dat is echt fysiek uh, ja, gewoon ook. van die hele kleine, kleine steekdingen dat heb ik zelf ook gedaan. Ik bedoel, het, het hoort erbij. Het is het, is het hele spel. Tussendoor. Tweede voorbeeld: en... wat is het ergste dat je ooit hebt gedaan? Nou, ik was al vrij netjes hoor. Vrij netjes, maar gewoon, uh, ja, hou je houdt gewoon even helemaal geen rekening met elkaar. Mm. Het is oorlog eigenlijk. Ja, maar ja, goed, ik, dat is misschien een te zware lading, maar op dat moment is het in jouw wereld is het oorlog. Ja. Ik, ik, ik even. Ja, ja. Goed. Ja, dat goed. Geldt dat ook voor uh, Jesse houta bij jou. Hoe staat het er voor Marcella Mesker in zijn partij tegen de Duitse nee, ben? Ja, het is uh, heel erg spannend, hoor. Het is uh, 4-3 voor die Duitser in de derde set. En uh, ik heb het idee dat houta Galoen een beetje op zijn tandvlees uh, loopt. Hij kijkt nu tegen een uh, breakpoint aan. Ze veert het eerste breakpoint weg op 15-40. Maar het is dan nog 30-40. En dat is natuurlijk een belangrijke fase. Achtste game in de derde set. Nou ja, houta Galoen heeft uh, heel goed goed geserveerd maar ze moeten wel komen en dat komen ze nu niet eerste service in het net en dan komt de tweede service. Hij heeft veel aces geslagen, maar in deze tweede set... Oeh, en dan een dubbele fout. Ja, het leek er een beetje aan te komen. En dit is cruciaal, zeg. Dit is uh, de break. De eerste break in de derde set voor de Duitser. En dan wordt het 5-3 voor Michael Berger. Zo goed als Hutaga Loen speelde. En zo goed als hij serveerde. En dan levert hij hier zijn service in met een dubbele fout. Ja, en dan mag uh, die 33-jarige Duitse qualifier gaan serveren voor de winst. En dat is natuurlijk pech. Goed, nummer 2 van het schaatsklassement... liep tussen de twee races door op het middenterrein. En als je daar loopt, dan kom je daar een verraste Bert Maaldring tegen. Ik ben stom verbaasd dat je hier staat. Ah ja, uh, we hebben anderhalf uur de tijd. Ik weet wat ik moet doen, maar... Uh, ja, mensen thuis willen ook wel weten hoe het ging, denk ik. Nou, kom maar dan. Uh, ja, het was wel een hele mooie. Het is heel spannend. Uh, het is echt uh, even andere orde, dit, hoor. En, uh, ik zag Jan heel hard rijden voor mij. Het is een tijd die ik als gereden heb. Misschien scheelt dat... Ik had hier nog een wedstrijd gereden en ik denk nou dat moet wel harder dan dat kunnen. Maar uh, onder deze spanning is het best wel moeilijk. en uh, ja, ging goed. Dus uh, 4-6 ben ik er me tevreden mee. En, uh, we staan er goed bij, maar we zijn op de helft. en uh, We hebben nog helemaal niks. Nog even over je opening, want jij opende harder dan Smekens. En dat verbaasde mij ook. Oh, wat was mijn opening? Nou, dan gaan we nu kijken. Jouw opening was 9-58 tegen Smekens 9-59. Oké, okay. oh, ik dacht juist dat de eerste pas nog wat minder was. Uh, Nagashima was... Uh, net even een pasje voor in het begin, maar het was mooi om uh, mij om, uh, op, op te komen met hem. Het nou, is een mooie opening daar uh, moet ik straks ook hebben, anders dan uh, ja, val je daar het podium en heb je nog helemaal niks. Dus het was een heel mooi begin, maar uh, dit is normaal het begin. We moeten er nog echt heen en hier uh, heb je geen prijs voor. En hoe moeilijk is dat? Want ja, we kennen het verhaal de tweede rit hè. Dat, ja, dat zit tijd tussen en dat is zenuwen. Ja, maar meestal is mijn tweede rit beter. Ik hoop dat het vandaag ook kan. Uh, we gaan het zien. Ik ga in ieder geval uh, de bal uit mijn broek rijden. En uh, ja, alles of niks, straks. Uh, het is, uh, ik ga het zien als mijn laatste race ooit. En uh, dan kijk ik wel wat eruit komt. Laatste race ooit? Nou ja, dat wordt het niet, maar uh, ik rijd nog heel veel. Maar zo ga ik het benaderen. Alles moet eruit, alles wat ik heb. En dan gaan we zien wat het me brengt. Wat ga je nu doen? Schaatsen slijpen. Hetzelfde als ervoor. Hetzelfde als bij de eerste rit. Eventjes, uh, even rusten, even helemaal resetten en uh, net doen... Uh, Alsof iedereen nog op nul staat en gewoon de race van mijn leven rijden. Succes. Dank je wel. De wedstrijd van zijn leven moet Jesse Hoetegalung nu ook spelen. Want het gaat niet goed, hè? Nee, het is matchpoint match voor Ber. 40-15 op de service van de Duitser. Keihard uh, ingeslagen die service. En het is uh, afgelopen. En dan gaat het op het eind dan toch nog snel. En ja, eigenlijk wat een gemiste kans. Want ja, Huta Galoen speelde zo goed in de tweede set. Zo goed in het begin van de derde set. Maar ik had het idee dat de tank leeg was. Hm. Ik weet het niet. Um, fysiek een uh, hele zware strijd in die derde set. En uh, toen uh, ging hij net wat meer foutjes maken. Kon hij niet dat hoge tempo spelen zoals hij dat in de tweede set liet zien. En uiteindelijk ontsnapte Mikaël Berger dus. Cruciale game ook in de eerste game van de derde set. Daar had Galoen de kansen. Tien minuten duurde die game. Had breakpoints, benutten ze niet. En uiteindelijk wint Mikaël Berger hier de derde set met 6-3. Dus één van de drie Nederlanders vandaag in actie. En hij ligt eruit. En Jesse Galoen verliest van Mikaël Berger. We pakken het nieuws van vandaag weer even op. De brief van de minister Plastek en Hennis over het verzamelen van die metadata... door de NRC of niet. Vanuit de Tweede Kamer horen we alleen maar kritiek op die brief. Morgen wordt erover gedebatteerd. Maar Wat er ook uit die brief blijkt is uh, een spanning tussen de veiligheidsdiensten... MIVD, die valt onder Defensie, en de AIVD, die onder Binnenlandse Zaken valt. In de studio, justitiespecialist van de NOS, uh, Robert Bas. Uh, Robert, wat, je hebt de brief ook gelezen, neem ik aan. Dus, dus wat valt jou, valt jou dan op aan die brief? Nou, wat er enorm opvalt is het gebrek aan communicatie. Je, je kan je nog herinneren het optreden van Plasterk, Nieuwsuur, waarin hij zegt: nee, de Amerikanen hebben die metadata verzameld. Wij niet, we hebben het zeker niet gegeven aan de Amerikanen. En dan nou bleek dat het gewoon zeker nog een maand daarna heeft geduurd. dat inlichtingendiensten erachter kwamen: we zijn het wel zelf geweest. En bovendien, uh, dan wordt het allemaal stilgehouden. En de vraag is natuurlijk van ja, hoe gaat het wel binnen die inlichtingdiensten? Hoe communiceren die inlichtingdiensten met elkaar? Dat is de grote vraag die nu overblijft na het lezen van deze brief. Maar wat, wat weten we daarover uh, tot nu toe? Want uh, mogen die diensten uh, per afdeling direct met elkaar communiceren? Of moet dat via de ministeries? Wat nou, als... is er bekend? Als het gaat zeg maar, om dit soort zoals uh, signal intelligence... het onderscheppen van elektronische communicatie... daar werken de inlichtingendiensten samen in een soort organisatie. Dat heet de NSO in Nederland. Mm -hmm. En daar, uh, aan de top van die organisatie uh, staat het hoofd van de AIVD... en de directeur van de MIVD. Het is dus de organisatie die eigenlijk bij de MIVD zit. Maar het is natuurlijk raar. Uh, Plastek heeft een paar keer geroepen. Ik ben voor het gesprek met Nieuwsuur heel duidelijk gebriefd door de AIVD... En de AIVD heeft dus blijkbaar niet geweten dat een onderdeel... waar zij in samenwerking met de MIVD 1,8 miljoen gegevens heeft verzameld... in een bepaalde periode. En de MIVD vond het kennelijk niet nodig om dat te melden? Ja, of, Aan de of het is misschien nog ernstiger dat de MIVD niet weet... wat er binnen een eigen organisatie gebeurt. Dat, dat, dat zou ook, ook nog, kunnen. nog kunnen. Als de communicatie niet goed is, wat zegt dat dan nog meer? Binnen die organisaties. Nou ja, dat het toezicht ook misschien niet goed is. Je kan me herinneren, eind december is er, een, is er een onderzoek naar buiten gekomen van de Commissie Dessens, die ook al heeft geconstateerd van het toezicht op de inlichtingdiensten is niet goed genoeg. Uh, moeten we veel, die, er is een commissie die wat bekijkt bij de AIVD... of alles wel volgens de regels gaat. De CTIVD, die moet versterkt worden. Maar een van de aanbevelingen was ook dat de minister... veel meer ambtenaren moet krijgen die sterker kunnen staan... tegen zo'n inlichtingendienst. Want dat kan nu niet. Hij is, het ministerie is, is kleiner... wat dat betreft dan uh, bijvoorbeeld de diensten als AIVD en de Ja, dat sowieso. De, de, de, de, de, het hele ministerie van Binnenlandse Zaken is veel kleiner dan een AIVD. En er zijn maar heel weinig ambtenaren bij zo'n ministerie. Die zich met de IVD bezighouden. Dus zo'n minister is geheel afhankelijk van wat een hoofd van de IVD hem vertelt. Wat ik alleen niet begrijp. Um, en dat heeft dan misschien ook met de structuur van de communicatie te maken bij de diensten. Maar ik kan me nog herinneren dat de Nooren het, wat was er binnen twee dagen de informatie op tafel hadden, boven water hadden, hoe het zat met die afgeluisterde gegevens. Ja, dat klopt. Dus heel, ja, dat was verbijsterend. De Nooren konden na twee dagen al zeggen: oh, die metadata. Nee, dat zijn gegevens die we zelf hebben verzameld. In het kader van buitenlandse militaire operaties. Exact hetzelfde wat in de briefje staat wat Plasterk vorige week naar de Kamer heeft gestuurd. Daar konden de, de Noorden al na twee dagen vaststellen. Uh, en sowieso heeft het in Nederland, voordat de inlichtingendiensten het weten... al een ruime maand geduurd. En daarna heeft het nog 2,5 maand geduurd voordat het naar buiten kwam. Maar Plasterk heeft het nu over het landsbelang? Ja, dat is het meest gebruikte excuus natuurlijk. Je, noem, je, je geeft het stempeltje uh, nationale veiligheid, landsbehang... en je houdt het voor je. Maar, dat is maar wat een... voor problemen zouden we hebben gehad? Ja, dat is, de, dat is de grote vraag. En klaarblijkelijk uh, hebben de Noorden die problemen niet gezien. Want die hebben het direct al bekendgemaakt. Nou ja, en klaarblijkelijk speelde dat landsbelang niet... toen hij bij Nieuwsjur ging zitten. Nee, toen vond hij wel dat hij heel erg snel moest gaan vertellen... hoe het in elkaar zat. En ja. hij, hij is wat tevoren, dat klopt, hij zat wat tevoren gebrieft... door de AIVD voor wat de stand van zaken was. Er zijn een aantal hypotheses over tafel gegaan... maar tot verbijstering van iedereen... heeft hij de hypotheses tot waarheid uh, uh, geschapen... en daarmee iedereen op het verkeerde been gezet. Zou het ook zo kunnen zijn dat er rechtstreeks... Uh, Rivaliteit is tussen die diensten dat ze elkaar gewoon niet motten. Nou, dat is absoluut zo. Uh, er zijn to twee totaal verschillende culturen. De MIVD uh, die worden door de IVDs gezien als stelletje cowboys en uh, de IVDs die worden altijd weer heel erg netjes gezien. Nou, als je he, iedereen heeft dat uit uh, geheime diensten, James Bond, dat is nog het beste eigenlijk te, te, te neer te zetten bij de MIVD. Dat zijn de, de mannen die in het buitenland geheime operaties doen en heel ver daarin gaan. Want daar en... ging deze, daar gaat deze hele zaak ook over blijk nu. He. Dat gaat om, om operatiegegevens uh, voor Somalië, voor Afghanistan? Ja, bijvoorbeeld uh, welke taliban met elkaar bellen. Dat soort gegevens Die zijn heel belangrijk. In welk dorp uh, wordt iemand gebeld door de taliban? Hè? Want stel je voor, er uh, komt een militaire kolonne van Nederland langs dat dorp... dan wil je wel weten of de contacten met de taliban zijn. Dat, op dat kader, dat, dat is wat aan de hand is. Ja, wie denk je dat er nog meer achter deze brief zitten? Qua opstelling, qua inhoud? Nou ja, ze behalve de, onder de ondertekenaars? Tuurlijk hebben de inlichtingendiensten hier alles aan meegewerkt aan deze brief. En zullen ook naar de buitenwereld het beeld overeind willen houden? Nee, het gaat allemaal goed in Nederland. Het is wel goed toezicht. Maar de enige conclusie die je eigenlijk kan trekken... of er is intern heel slecht toezicht binnen inlichtingendiensten, dus dat betekent dat er ook extern verkeerd toezicht is geweest. Dank je wel. Robert Bas, justitiespecialist bij de NOS. Een prima start voor, van de 500 meter voor Jan Smeekens... betekent ook een prima start voor de coach, Jack Ory. Bert Maalderink praat nu met hem. Ja, jij staat hier als stand-in voor Jan Smeekens, want die zit beneden op de fiets, hè? Die is hem... Wat zei je precies? Sorry. staat hier als stand-in voor Jan Smeekens, want die zit beneden op de fiets. Ja, hij heeft gelijk. Hij uh, is zich uh, voor... Zeg maar, de, de tijd is niet ontzettend veel. Die jongens moeten even de rust pakken en dan kunnen ze zich opnieuw opladen. Dus uh, die, hebben, uh, die zit lekker te fietsen. Hij heeft gelijk. Goed gevoel denk ik, want wat een goede race. Ja, het is een hele mooie race. Ja, zeker. En, uh, hij, uh, hij was een klein beetje, beetje laat weg bij de start. Hij mist maar voor de rest was het een hartstikke goede race. Top. Was dat trouwens wel een mis? Want wij dachten van misschien wel een valse start dat zijn tegenstander eerder weg was. Ja, dat klopt. Dus daar, zat ik ook, daar twijfel ik eerder gezegd ook over hoor. Ik, ik heb hem vanaf de kruising natuurlijk gezien. En dan staan er schuin oplopende mensen tussen. Maar ik dacht dat er een haperingetje zat. Ja, dus... Daarom zeg ik het. Maar uh, een goede tijd, want als je keek uh, hoeveel voorsprong hij had op de ritten daarvoor, op de mensen die daar de snelste tijd hadden, enorme hap eraf ineens. Ja, het was een erg goede tijd. Maar ja, er zitten nog een hele hoop jongens achter en die zitten allemaal dichtbij, dus het wordt nog ontzettend spannend meteen. Alles binnen twee tienden, drie tienden, ja, kan alle kanten op. En eentje op vierhonderdste. Ja, daarom. Dus uh, die rijdt ook een hele goede 500 meter. Ja, dat is een mooie strijd, hè, hoort erbij. Het zijn de Olympische Spelen. Het is niet zo dat die twee het samen gaan uitvechten nu. Nou ja, ik hoop dat ze met z'n drieën gaan uitvechten. Ik hoop dat, uh, dat Ronald dadelijk ook gewoon nog een stap maakt. En uh, ja, er zit nog meer in. Dus ja, we zullen zien. Maar ja, er, er zijn altijd zo'n zag het. Ze komen altijd uit alle hoeken in het gaten. En op zulke wedstrijden als deze. En moken je ook niet onderschatten. Dus uh, ja, het wordt spannend. Wat vind jij de marge waar je rekening mee moet houden? Want jij noemt nu Ronald Mulder er ook bij. Nou ja, als je dan snel rekent, dat is vier tiende achter op, op Smekers bijvoorbeeld. Die heeft gewoon nog kans ja, ik, ik, ik reken eerst maar op het podium, met z'n allen. En uh, ja, om te winnen, dat, uh, ja, dan moet hij gewoon een ontzettend goede rijden. Maar uh, ja, je, je weet niet precies waar het naartoe gaat. En uh, iedereen moet ook maar weer een goede rijden. En uh, niemand kan zich wat permitteren op een 500 meter. Daarom is hij zo ontzettend moeilijk. Dus, uh, nou ja, we zullen zien. Ik weet wel dat jij zelf niet hoeft te rijden, maar je staat hier niet gespannen te zijn, hè? Nou, het valt nog mee, denk ik. Maar uh, dat komt zo meteen wel. Een masker. Nou, misschien wel een beetje. Ja, nou, kijk op het moment, nu valt het even allemaal van je af natuurlijk, na zo'n 500 meter. Maar zo meteen we het natuurlijk maar op en is het is natuurlijk spannend. dat is wel duidelijk. Dus uh, maar ja, uh, ach, jongens moeten het doen en uh, wij kunnen ze alleen maar ondersteunen met alles wat we hebben. Ik zag je wel mooi juichen, strak de handen in de lucht. Nou, ja, het was wel in één keer een hele hap. Het was een hele hap eraf, wat je net zegt. Dus uh, ja, dus, uh, ja we hebben wel een, ik heb wel een beetje in mijn hoofd altijd een tijd uh, die dan, uh, zeg maar, uh, waar je mee voor doet. En uh, ja, ja, die reden ongeveer. Dus uh, ja, dan ben je wel even blij, in, natuurlijk. Laat ik nog een keer. Zeker, we zijn pas op de helft, hè? Ja. <grijpje> mooi, mooi. En straks uh, gaan we naar de coach Gerard van Velde, coach van Michel Mulder. Is daar een opmerkelijk verhaal vanochtend? Directeur van Correnden, Atal Oezlou, heeft in een Russische cel gezeten. omdat hij tegen het hek van uh, ja, president Poetin heeft aan sassen. Matthijs, ja, het is echt. luister maar. Hij sprak had een, een leuke avond, uh, had. Ja, ja. ja. En die moest heel nodig. Ik uh, kwam van de 100 Heinekenhuis en uh, we wilden de shawarma eten. Ja. En Mijn shawarma had geen uh, wc. Ja. Dus ik ging naar buiten toe. Uh, naar een wc. Ik kon nergens een wc vinden. Uiteindelijk heb ik een rustig plek uh, gevonden. Geen idee maar, waar u nee, stond? Nee, helemaal. Echt niet. Ja. Dus uh, het was zo'n hek allemaal. Ja. En een, uh, met een kleine witte muur. Dus ja... Ik zat, dat was heel rustig. Ja, je, dat moest natuurlijk echt zo nodig. Buik, kramp, echt uh, kramp. Ja, ik geloof je wel hoor. Dus ik ging, nou, uh, dan moest ik mijn hoge noten daar... Uh... <laughs> maar op een gegeven moment kwamen in één keer vijf... Uh, echt zo commando's om af. En uh, die namen me mee. Kom eens mee, zeiden ze. Oké, okay. ja, toen begon het een beetje het dreigement van... Uh, je, ga je naar uh, Siberië sturen, dit, dat. In het de... Engels. Ze zeiden van, uh, House Putin Poetin, Putin Poetin. Zo, camera Poetin. Naar mij. ...toen uh, viel het kwartje bij u ook. Ja, toen dacht ik, dit is fout. Maar ja, na een half uur praten... ...en het was eentje sprak ook nog Turks, een klein beetje... ...dus daarmee konden we nog een beetje communicatie... Ja, wat zei die dan? Uh, Zindan, zei die. Ja, dat is heel erg. Ja. Dat is is Zindan. Zindan is een uh, soort kelder. Hè. Zeg maar, kerkers, uh, wat in de middeleeuwen was. Dat, uh, dat noemen ze Zindan. Dat oh. heb je tegenwoordig niet. Dat is zo van Zindan, Siberia. Ik zeg, nou, dat, dat wil ik niet. Doe maar iets anders... En toen zijn we in gesprek gekomen. Uiteindelijk zijn we een soort vriend uit elkaar gegaan. Ja, want u vertelt het nu heel relaxed. Maar dat is verschrikkelijk angstig. Uh, ja, je bent wel bang natuurlijk. Maar aan de andere kant... Ja, Wat kan je, je overkomen ja, als je ja, gast dat, bent op de Olympische Spelen. Ja, weet je. Ik dacht van, uh, dit zal wel minimum een dag cel kosten of zoiets. Maar uh, in één keer mocht ik na een half uur weg. Met grapjes maakten ze met mij en dat en dat later. Nou, het bleek toch dat ik uh, toch een uh, duizend euro lichter was geworden. Maar dat wist ik niet. Dat dus u uw geld uh, nagekeken en ja. uh, wat afgeroomd? Ja, wat afgeroomd, ja. Duizend euro. Duizend, euro. duizend euro? In Nederland is het vijftig euro, hè, wildplassen? Ja, dus ietsje duurder hier. Ja. Ja. Maar, en in Nederland krijg je geen bonnetje bij? Ja, hier niet. Nee, nee ik... geen bon. Nooit meer doen, hè? Nee, nee gaan we niet <lacht> Wat een verhaal. Dat doet hij echt nooit meer. Dat doet hij echt nooit meer. In ieder geval niet in Rusland, dat kan ik me voorstellen. Goed. Um, Gerard van Velden, kent u hem nog? Oud sprinter natuurlijk. En de coach van Michel Mulder. Hij praat met Steven Nalenboud. Ja Gerard, ben je tevreden? Nou ja goed, de eerste omloop was, uh, ja, was gewoon goed. Je zit er zit gewoon hartstikke goed bij. En uh, het biedt perspectief en dat is het belangrijkste. Maar je moet gewoon nog een race rijden. Dus je hebt nog niet veel. Maar je hebt op de meeste heb je wel wat gewonnen. dat is mooi. Maar uh, ja, je moet er gewoon nog een rijden. Een hele goede de 400ste achter Jan Smekers was de, de race van, van Michel Mulder. Was hij wat jou betreft goed of waren daar nog wel puntjes die voor verbetering vatbaar waren? Uh, hij was goed weg, 100 meter goed, eerste bocht ook goed, kruising goed. Buitenbocht liet hij wat liggen en de eind, eindschot was ook weer goed. Maar je kon eigenlijk zien, Nagashima die kwam eigenlijk een klein beetje dichterbij. En dat mag eigenlijk niet als je laatste buitenbocht hebt. Nou, dus die laatste buitenbocht, daar zit hem de crux in dan? Ja, dus, dat, daar, laat hij, uh, daar laat hij nog wat liggen. Is het aan de andere kant misschien ook wel een klein beetje een voordeel dat je, dat je kan jagen... en dat je niet je voorsprong hoeft te verdedigen in die tweede omloop? Uh, ja, dat is, uh, psychologisch is dat een klein voordeel. Zometeen heeft hij de laatste binnenbocht. Wat betekent dat? Is dat, is dat een nadeel? Uh, dat hoeft geen nadeel te zijn. Het kan ook een voordeel zijn. Uh, als je jezelf goed onder controle hebt, kan het een voordeel zijn. En daar gaan we gewoon vanuit. Wat is, wat is voor jou nu de taak die je nu de komende half uur... het komende half uur, de komende 45 minuten moet doen? De emoties in bedwang houden. En dat is gewoon het lastigste. Je moet nog weer een uur lang concentratie houden... En, uh, Waardoor waaruit je gewoon een hele goede rit kan putten. En uh, ja, je mag dat gewoon nu niet loslaten. Je moet op de juiste rails blijven zitten. En inmiddels staan de heren alweer klaar op het ijs. We gaan zo dadelijk weer schaatsen voor de tweede keer. 500 meter bij de mannen. De toppers beginnen om kwart voor vijf. U hoort het allemaal in Radio Olympia.